Reputatiecoaching, podcast nummer 145. Allereerst excuses voor het laten verschijnen van deze podcast. Hoe dat komt, leg ik zo uit. Dan heb ik een recent geval van reputatieschade dat kortstondig van alle media wereldwijd vrijwel onverdeelde aandacht kreeg, maar nog lang zal nadenderen voor de betrokkenen. Ik heb afgelopen anderhalve week al tweemaal moeten helpen bij het opschonen van een zogenaamd Spammy-linkprofiel. Daar wil ik je iets meer over vertellen, inclusief het disavouwen van spammy backlinks bij Google. En dan rijst wellicht de vraag, kunnen spammy backlinks naar niet bestaande content een negatief effect hebben? Ook daar geef ik je antwoord op. Verder is Facebook het aantal van 1 miljard gebruikers per dag gepasseerd. En tenslotte heb ik nog een tooltip voor je om je eigen reputatie te bewaken en ook voor het 24x7 bespioneren van je concurrenten.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 dan vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en op TuneIn Radio. Bovendien kun je inmiddels de eerste vijf afleveringen van de podcast ook beluisteren op SoundCloud, jawel. Ik raad je aan om je op een van deze kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Wacht nog heel even met SoundCloud, want als ik eenmaal alle podcasts daar ook heb geüpload, dan ga ik vanaf dat moment elke nieuwe podcast ook verspreiden via SoundCloud. Ik zei het al, en wellicht had je het ook al gemerkt. Deze podcast is wat later online gekomen dan gepland. Dat heeft een paar oorzaken. Als eerste ben ik druk met een paar activiteiten die erg veel van mijn tijd opeisen, zowel overdag als ook s avonds. Waar dat mee te maken heeft, vertel ik je een andere keer. Verder heb ik je volgens mij wel eens verteld dat ik vrijwilliger ben voor de stichting Against Cancer. Die stichting zet zich in voor het laten verschijnen van een glimlach op gezichten van kinderen die bezig zijn met hun strijd tegen kanker. Against Cancer organiseert verschillende activiteiten per jaar. Tweemaal per jaar gaan zo'n 40 vrijwilligers met enkele tientallen gezinnen met een kind met kanker... een lang weekend naar twee pretparken in Duitsland. Dat is altijd in mei en in oktober. En daarbij ga ik dan mee om de genietende kinderen en hun broertjes, zusjes en ouders te fotograferen. En de afgelopen zomer was er een gezinsdag op het TTI-circuit van Assen. De dag Racing Against Cancer. Daar mogen kinderen ook een wens uitspreken. De ouders van het meisje Nia vertelden toen dat Nia net voor de trouwdag van haar ouders haar chemelkuur had afgerond waardoor ze op alle trouwfoto's dus met een kaal hoofd stond. En ze wilde zo graag een mooie gezinsfoto nu haar haar weer is teruggekeerd. Hoewel ik vrijwel geen trouwreportages meer doe, heb ik toen aangeboden een volledige trouwreportage in de buurt van Apeldoorn te maken van het hele gezin. Daar ging wat voorbereiding aan vooraf en eerder vandaag heb ik die reportage gemaakt. Mia nee, haar moeder is eerst vroeg in de ochtend nog naar de kapper gegaan, waarna het gezin helemaal vanuit Groningen naar Apeldoorn is gekomen. Ze hebben eerst bij ons thuis koffie gedronken, waarna ik en mee heb genomen de hei op. Het was vandaag een prachtige dag, licht bewolkt, blauwe lucht, zonneschijn, dus wat wil je nog meer? Het was de perfecte dag om je trouwdag nogmaals te beleven. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 145 heb ik een foto opgenomen van het gezin waarin je kunt zien hoe ze genieten met het herbeleven van hun trouwdag, dit keer onder veel positievere omstandigheden. Dit alles gezegd hebben, daar ga ik nu over op de onderwerpen voor vandaag. De podcast is weer op een nieuw kanaal beschikbaar. Ik had een tijd geleden al eens podcast aflevering 1 naar Soundcloud geüpload. Ik had het ook andere podcasters al wel eens horen zeggen... dat zij hun content ook verspreiden via Soundcloud, maar daar hechtte ik nooit zo'n waarde aan. Tot ik laatst in de statistieken keek en zag dat die eerste aflevering... in die korte tijd al meer dan 500 keer was beluisterd. Dat was voor mij eerder deze week het signaal om te beginnen met het uploaden... van de oude afleveringen van de Reputatiecoaching podcast naar Soundcloud. En inmiddels staan aflevering 1 tot en met 15 al op Soundcloud... En je kunt ze vinden op www.soundcloud.com reputatiecoaching. Veel mensen associëren Soundcloud met heftige muziek, maar beslist niet met podcasts. Maar zoals ik al zei, toch zijn er al veel podcasters die ook daar hun afleveringen verspreiden. Nog eventjes en alle 144 vorige podcasts staan ook online op Soundcloud. En vanaf dat moment kun je ook daar in het Nederlands genieten van het laatste nieuws op het gebied van reputatiemanagement, contentmarketing, videomarketing, lokale SEO en dergelijke. Aan de klauw kent men de leeuw. Dat is een spreekwoord dat zoiets wil zeggen als men heeft maar een klein onderdeel nodig om zich de hele zaak voor te stellen. Als een ezel in een leeuwenhuid heeft, hij zich een leeuwenhuid aangetrokken en heeft zich daarmee in het hol van de leeuw gewaagd. Waar ik naartoe wil? Naar Walter Palmer, de tandarts uit Minnesota die inmiddels bekend staat als de Lion Killer omdat hij Cecil de leeuw heeft gedood. Over een gevalletje van reputatieschade gesproken. Hier helpt geen reputatiecoach meer en ook geen reputatiecoach wil hem nog helpen. Internet stond er een paar weken bol van. Hij kreeg zelfs meer aandacht dan een massamoordenaar of een gevangen genomen en veroordeelde drugsbron. Waar zelfs bij dit soort criminelen vaak het stof neerdwarrelt na verloop van tijd, zou Walter Palmer altijd achtervolg blijven door deze extreem foute actie. Het schijnt dat op Yelp meer dan 6000 reviews waren gepost, die inmiddels allemaal weer door Yelp zijn verwijderd. Maar mensen zijn volhardend. Sommigen zeggen dat zij hun review al voor de negende keer hebben gepost omdat die al acht keer was verwijderd. Yelp schrijft hier zelf het volgende over. This business recently made waves in the news, which often means that people come to this page to post their reactions. The best place to share your thoughts is on Yelp Talk. You're also welcome to post a review about this business, but will ultimately remove reviews that appear to be motivated more by the news coverage itself than by the reviewer's own customer experience with the business, even if that means removing points of view which we might agree Please note that we apply the same policy regardless of the business and regardless of the topic at issue in order to avoid injecting our own varied viewpoints into the debate. Read more on Yelp support. Dit krijg je te zien in een pop-up als je naar de helppagina gaat van de tandartspraktijk River Bluff Dental. Op het moment van het maken van deze podcast stonden er 196 recensies. Ook hebben mensen al honderden foto's gepost op de Yelp pagina allemaal uit protest. Ook de Google Mijn Bedrijf pagina van Dr. Walter J. Palmer DDS laat het nodig aan haatberichten zien. Een dergelijke onvergefelijke actie die zoveel haat oproept, laat nog wat meer sporen achter. Om die te vinden hoef je echt geen spoorzoeker te zijn. Zoek op internet maar eens op Walter Palmer Lion Killer. Dan zie je dat er meer dan anderhalf miljoen verwijzingen zijn. Wat kunnen we hieruit meenemen? Ik geef je een paar leerpunten. Mogelijk heb je er nog meer en zo ja, laat ze dan maar komen en post ze onderaan de show notes van deze podcast. Naast dat je niet op bedreigde diersoorten moet jagen, geef ik je nog een paar leerpunten. Als eerste, internet is een soort van gedenkmuur. Het trieste incident is door alle nieuwsorganisaties in de wereld gecoverd. Hun content heeft een hoge mate van autoriteit, dus de kans dat dit zakt in de zoekresultaten is uitermate klein. En in een dergelijk geval zal een poging tot het gebruik maken van het recht om vergeten te worden bij Google ook zinloos zijn. Google zal bij zo'n grote media-aandacht de content echt niet verwijderen omdat anders haar geloofwaardigheid en onpartijdigheid ter discussie komt. En ook al zou er een reputatiecoach ter wereld zijn die dit kansloze geval als een uitdaging ziet en het aanpakt, zal elke poging tot herstel van de reputatie binnen no time worden opgepikt door de community en als spam worden aangemerkt. Dus dat is ook al bij voorbaat kansloos. En ook puur op basis van naam kunnen grote misverstanden ontstaan, want zo is een 80-jarige verzekeringsagent uit Minneapolis, die ook Walter J. Palmer heet, onterecht heel vaak lastiggevallen en zelfs bedreigd. Nou ja, dit laatste pleit er maar weer eens eens te meer voor om zoveel mogelijk profielen in de sociale media te claimen waar je overal dezelfde en liefst actuele foto post, om elk misverstand of risico van potentiële persoonswisseling te minimaliseren. Je ziet het steeds meer. Bedrijven die kosten wat het kost in het verleden links hebben gekocht, hetgeen nu tegen hen werkt. Als gevolg van deze spammy backlinks, die vaak worden geassocieerd met gokken, medicijnen en beelden van schaars geklede mensen, scoren websites tegenwoordig dikwijls lager in de zoekresultaten. Aan de andere kant is er niet altijd sprake van opzet, want de twee bedrijven die ik de afgelopen anderhalve week heb geholpen, zijn de beide in het verleden gehackt te zijn geweest. En op basis van het onderzoek dat ik heb gedaan geloof ik dat ook wel. Grotendeels. Het eerste bedrijf bleek na het eerste onderzoek zo'n 20.000 links te hebben. Iets meer dan 18.000 do-follow en zo'n 2.000 no-follow. Op zich is tegenwoordig deze verdeling al redelijk verdacht. Maar toen ik eenmaal dieper erin dook, ontdekte ik nog veel meer. Zo zag ik onder andere de volgende ankerteksten. Astor Sonata, Meridia, Generic Levitra, Atenolol en dergelijke. Nu moet je weten dat het bedrijf in kwestie niets met medicijnen van doen had. Het is een gerespecteerde onderneming die franchises in een bepaald marktsegment voor de consumentenmarkt aanbiedt. Wat ook bleek was dat twee franchise-nemers in het verleden wel illegaal hadden gekocht, want maar liefst 12% van alle backlinks van de hele moederorganisatie verwees naar hun twee websites. Uit navraag bleek dat overigens beide franchise-nemers hun business hadden opgedoekt. Enfin, al met al vond ik zo'n 16.000 spammy backlinks verdeeld over 34 domeinen. Dat was ook wel handmatig gemakkelijk te controleren of daar per ongeluk geen nette domeinen tussen stonden. Dat bleek niet zo te zijn en dus heb ik in de Google Search Console deze 34 domeinen volledig gedisavoud, zoals dat heet. Naderhand was het aantal backlinks nog maar iets meer dan 4000, waarbij het percentage do-follow was gereduceerd van 90% naar 53%. Dat zag er ook wel een stuk gezonder uit. Het geval van het andere bedrijf was vrijwel identiek, behalve dat het slechts 11.000 backlinks had naar één bepaalde pagina op de site die al lang niet meer bestond. Oh, heb je nog nooit gehoord van de disavoud tool van Google en heb je geen idee waar ik het over heb? Laat ik het dan even uitleggen. Simpelweg komt het erop neer dat je aan Google te kennen geeft dat je graag wil dat desbetreffende links niet worden beschouwd als geldige links naar je site. En dus niet worden meegenomen in het bepalen van de ranking van je site in de zoekresultaten. Dat je hiermee moet oppassen, dat is, of dat klinkt wel logisch. Want stel dat je backlinks van bijvoorbeeld CNN of een andere site met extreem hoge autoriteit per ongeluk aanmerkt als illegaal en ongewenst. Dan kan het zomaar zijn dat je nog verder omlaag tuimelt in de zoekresultaten. Maar goed, de handleiding op de site van Google is erg duidelijk... en anders kun je ook elders online meer dan voldoende informatie hierover vinden. Heb jij het idee dat je mogelijk spammy backlinks naar je site hebt? Of wil je dat ik eens een backlink audit doe van je site? Neem dan gerust op via het contactformulier op de website of boek een gratis consult. De vraag die logischerwijs naar boven komt als je luistert naar mijn verhaal... van zojuist over spammy backlinks naar pagina's die niet meer bestaan luidt... Kunnen spammy backlinks naar niet bestaande pagina's schade berokken aan mijn site... Grappig genoeg heeft John Mueller van Google deze vraag al in begin 2012 beantwoord. Hij zei toen het volgende: To be clear, I have never seen a case where bad links pointing to URLs that return 404 have ever caused a website any noticeable problem in web search. 404s are part of the internet. They are expected to be seen when a non-existent URL is crawled. There is no reason that I can think of where it would make sense to count 404s against a site. Dus feitelijk had ik de spammy links niet hoeven disavouwen, toch? Toch? Nou, daar verschillen de meningen ook enigszins over. Zeker als je erover denkt om pagina's die een 404 not found error geven met een 301 statuscode te redirecten naar de homepage. Er zijn namelijk bedrijven en webdesigners die dat doen of aan, zelfs aanbevelen. Maar dat is een onverstandige move. Waarom? Omdat een 301 redirect aangeeft dat de content permanent verplaatst is naar de pagina waar je naar doorverwijst. En als je dan daar goed over nadenkt, dan snap je wel dat dat dus geen handige set is. Want als je aan Google doorgeeft dat de voorpagina de content bevat van een niet bestaande pagina, nou ja, dan, dan, dan kom je op heel glad ijs qua content. Ik zal dat risico in elk geval niet durven lopen. Wat je veel beter kunt doen, is je belangrijkste pagina's op de 404-pagina vertonen met links ernaartoe. John Mueller heeft ook al eens gezegd dat die links trouwens niet helpen om pagina's gecrawled te krijgen en ook niet om ze hoger te laten renken. Maar je verhoogt daarmee wel de algehele gebruikerservaring van je site. En daar is Google altijd om te doen, zeggen ze. Maar wat nu als je in Google Search Console een groot aantal 404-errors tegenkomt onder het kopje crawlfouten? Wat moet je dan doen? Laat ik je even een paar zaken vertellen over die 404-errors. Om te beginnen, 404-errors hebben geen negatieve invloed op de ranking van je site, omdat Google je moeilijk kan bestraffen voor content die er niet is. En soms zitten er gewoon fouten in de URLs op je site. Probeer eens wat URLs die een 404-error geven met de hand te bekijken. Als dat wel werkt, dan is er echt iets anders aan de hand. Je hoeft crawl errors niet te fixen in de search console. Als je ze in de search console markeert als opgelost, dan doet dat verder helemaal niks. Dat is alleen zodat je je het zelf bij kunt houden. En crawl errors worden trouwens in de search console vertoond op volgorde van afnemende prioriteit. Hetgeen is gebaseerd op diverse factoren. Als de eerste pagina met crawl errors overduidelijk irrelevant is, hoef je eigenlijk ook al niet eens verder te kijken. En op zich logisch, als je crawl fouten krijgt voor pagina's die wel degelijk bestaan, dan moet je natuurlijk echt verder gaan zoeken, wat ik ook al onder punt 2 zei. Als Googlebot je belangrijkste pagina's niet kan crawlen, dan kunnen ze in no-time kelderen in de zoekresultaten. En ook kan het gebeuren dat bezoekers ze dan niet meer kunnen zien. Tot zover over 40400 found crawlfouten bij Google. Facebook is het aantal gebruikers van 1 miljard allang gepasseerd. Maar onlangs is Facebook de grens van 1 miljard gebruikers op 1 dag gepasseerd. Dat houdt in dat 1 op de 7 wereldbewoners die dag gebruik heeft gemaakt van Facebook. Ja, dat kun je zelfs nog iets verder nuanceren, want er wordt gesteld dat het totaal aantal internetgebruikers wereldwijd rond de 3 miljard ligt. Dus eigenlijk was dat dus 33% van de totale internetpopulatie die op 27 augustus actief was op Facebook. Oh ja, en in juni liet Facebook nog weten dat het record toen op 968 miljoen stond, maar dat is nu dus verpletterd. Soms kom je een leuke tool tegen, eentje waar je echt iets aan hebt. Dit keer liep ik tegen een soort van eigen zoekmachine aan, en niet zomaar eentje. Maar voordat je te enthousiast wordt, even een kleine waarschuwing. Deze tool is niet gratis. Hij kost 97 dollar per maand en is daarmee ook niet voor iedereen weggelegd. Maar gelukkig kun je hem ook voor 1 dollar gedurende 7 dagen uitproberen. Ik heb het over de deze week uitgekomen RepWarn. Dit is een reputatiemanagement en keyword monitoring tool. Als je Google Alerts kent en Talkwalker, dan is dit de volgende generatietool, echt. Want RepWarn houdt het web 24x7 in de gaten. Het kan je bedrijfsnaam monitoren, je producten, mensen en zelfs je concurrenten en hun producten. En wat dacht je van het in de gaten houden van de citations van je concurrenten? Dat kun je simpelweg instellen en je krijgt automatisch elke dag e-mail updates met wat er nieuw is gevonden. Ook kun je het inzetten om gemakkelijk nieuwe bestemmingen voor je citations te vinden. Om te zien of je nieuwe recensies hebt gekregen, etc. cetera, De mogelijkheden zijn schier oneindig als je er eenmaal mee aan de slag gaat. In de show notes heb ik een promotievideo van Rephorn opgenomen. Rephorn zoekt niet alleen op Google. Maar ook op Google+, in blogs, forums, Yelp, YouTube, Twitter, Instagram en Facebook en nog meer. Binnenkort zal ik een demonstratievideo maken van Raphorn om je te laten zien hoe krachtig het is en hoe je het zo kunt inzetten voor het, zowel het beschermen van je huidige business, lees je reputatie, als mede voor het vinden van nieuwe leads en dergelijke. Kijk eens naar Raphorn, de link vind je terug in de show notes. En vertel me onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl 145 of het je iets lijkt. Als je wilt kan ik eens een zoekopdracht voor je uitzetten om je te laten zien wat er zoal naar boven komt. En met deze tooltip kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt, volg me dan via de verschillende kanalen die je ziet op de website. Je kunt me vrijwel overal vinden. Heb je inderdaad wat en alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één ander persoon over de podcast te vertellen. Op de website kun je me ook een berichtje sturen en je kunt zelfs gratis een consult inboeken. En dan kun je me bellen op 084-883-1556 en zelfs rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten. Dit was Reputatie Coaching Podcast aflevering 145 en mijn naam is Eduard de Boer. Ik wens je de komende week weer succes met het werken aan je reputatie, zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week, doei!